Maar grote kansen zijn in de tweede helft nog uitgebleven. Nu misschien in de 69 e minuut de vrije trap van de aanvoerder Holla. Vanaf de rechterkant laag ingebracht, weggewerkt door Mulder. En dan gaat de bal, denk ik, via een speler van ADO over de achterlijn. Dat gebeurt niet. Nog een keer een voorzet. Vanaf de linkerkant nu van Toornstra. Weggekopt in de verdediging door Willem II via Mulder. En dan is er gefloten wederom voor een uh, vrije trap. En, uh, ...is het dus nog steeds ook 0-1 in het voordeel van ADO Den Haag. Veldrijden dan, mooie plaatjes Gio, maar je moet maar op die fiets blijven ja. zitten. Mooie plaatjes, je moet op de fiets blijven zitten. Prachtige sport, maar het is ook bloedstollend hoor. Deze finale van de wereldbekerwedstrijden in hogere Heide. Want Lars van der Haar is een aantocht. Hij rijdt op de tweede plek achter die Tsjech Martin Bina. Bina leidt in de slotronde in de laatste minuten van deze wedstrijd. Maar het gaatje is niet groot hoor. Het is een metertje of 75. Meer is het niet. En Van der Haar is los van de rest. De rest rijdt allemaal op grote achterstand van der Haar. De Nederlands kampioen, kijk hoe hij door die bocht komt. In De achtervolging op Bina. Bina hoeft maar één foutje te maken, hoeft maar één keer uit te glijden. Bijvoorbeeld hier in deze weg naar boven, dit pad naar boven. Dan uh, is het gebeurd, Van der Haar komt daar aan. En uh, klimt met die kleine beentjes van hem uh, toch goed hoor, op deze glibberige ondergrond. Ja, het gat is er nog steeds. Ik denk dat Bina de wedstrijd gaat winnen. Maar we weten allemaal één ding, Van der Haar heeft een geweldige eindspurt. En als die dan in de buurt van het, wiel, van het achterwiel van Martin Bina kan komen, dan kan hij deze wedstrijd zomaar gaan winnen. We zitten in de laatste honderden ...meters van de wedstrijd. Het laatste stukje klimmen nog. Op de fiets van de Haar in de achtervolging. Bina daarvoor op. Van de Haar werd tweede in de allereerste veldrit... ...de wereldbekerveldrit van dit seizoen. Dat was de wedstrijd in Tabor in Tsjechië. Daar verraste hij eigenlijk nog de elite in zijn eerste grote wedstrijd bij de elite. Maar Bina, ja, die gaat hier wel winnen. Hij komt er niet aan van de Haar. Hij komt 50 meter, 40 meter, 30 meter, meer niet. Komt hij tekort op, Martin Bina. Hij wint... In ieder geval de tweede plek hier. Bina is de winnaar van de wereldbekerwedstrijd Een hoge rijden. Ook een primeur voor hem. Heeft nog geen wereldbekerwedstrijden gewonnen. Van der Haar dodelijk vermoeid. En toch teleurgesteld op die tweede plaats. Op maar uh, acht seconden. En dan kijken we naar de derde plaats. Dat is dan Simon Zander. Die samen met Radomir Simonek uh, op die streep afkomt. Ja, dan is het uh, gebeurd. Dat uh, is uh, hier. Albert die krijgt de handjes van uh, Simonek. Nee, ja, van Simonek op de streep. Albert die. Die wint de wereldbeker. Die pakt het klassement omdat Kevin Powels in de slotronde met kampen had. Ketting liep eraf. Hij kon niet meer verder. Hij zit nu wel weer op de fiets en finisht nu. Maar uh, dat doet hij net binnen de eerste tien. Maar uh, Albert wint in ieder geval de klassement om de wereldbeker. En Lars van der Haag doet het uitstekend. Hij wordt tweede in de afsluitende wereldbeker van dit seizoen. De topper in Engeland tussen Chelsea en Arsenal staat 20 minuten voor tijd op 2-1. Doelpunt voor Arsenal werd gemaakt door Walcott. En Nürnberg tegen Hamburg is Vauwen een half uur gespeeld staat nog altijd 0-0 bij Haasvouw in de basis. Rafael van der Vaart. De van Amsterdam tegen de 11 van Feyenoord, maar het is nog maar een kwartiertje, Andy. Ja, 3-0 de stand, uh, precies een kwartier plus extra tijd Ik zal wel wat uh, bijkomen, hoor, met wat openthoud bij die penalty bijvoorbeeld en ook bij wat uh, wissels. We gaan de derde wissel, zowel van Ajax als van Feyenoord zo dadelijk beleven. Gion Fernandez. ...gaat komen bij Feyenoord van Ronald Koeman. En aan de Ajax-zijde zien we 1-0 staan om in te gaan vallen. Balbezit voor Ryan Babel, die een goede invalbeurt heeft. En uh, heeft de bal op Eriksen gespeeld. Sim de Jong even licht aangeslagen, wordt overgeslagen. En dan kan Eriksen bij die 3-0 voorsprong voor uh, Ajax verder in de avond gaan. Sim de Jong legt de bal breed. Babel loopt er eigenlijk aan voorbij nu. De enige echte spits nog in het elftal van Ajax... ...dat een soort 4-4-1 is gaan spelen. Terwijl nu de bal een beetje wordt... Kort wordt teruggespeeld door Asjabar in de richting van Mulder. Het loopt allemaal net goed af. Vier verdedigers, vier middenvelders waarbij Paulsen de meest defensieve is. De jong eigenlijk in het centrum nog wel wat naar voren kijkt. En de vleugels dan worden bezet. Maar Babel de enige is die het voorin dan maar moet uitzoeken. Feyenoord heeft natuurlijk vooral aanvallers in het veld. Ja, je moet wat kwartiertje nog 3-0 achter. Maar wel tegen de man minder. Terwijl Vormen nu de bal het strafgebied gaat inpompen. In de hoop dat Peller met de voet of met het hoofd bij kan. Dat lukt niet omdat Blind wegkomt. Dan pikt immers de bal weer op. Die wordt hier teruggelegd naar jan Janmaat. Janmaat open naar de linkerkant. Dat is een hele aardige bal trouwens. Daar staat Filena Op het punt van het strafgebied Die loopt het strafgebied binnen. boweetjes heeft een aardige beweging om de bal aan te nemen. Maar loopt dan het strafgebied gek genoeg weer uit. Ja. En geeft van de bal aan de rechterkant mee. Ja, dat was een beetje vreemd. Maar de bal komt wel aan de rechterkant. Komt de voorzet van Ache Bar. Veel te hard. Gaat over alles in iedereen. en iedereen heen over de achterlijn. En zo kan Ajax toch redelijk vrijwielend naar de, het einde van deze wedstrijd gaan. En komt dan op 40 punten. Net zoveel als PSV en eentje minder dan FC Twente. Volgende week Feyenoord FC Twente en Vitesse Ajax. Tim, eh, Lex Immers gaat naar de kant. Wordt vervangen door Gion Fernandez. En eh, krijgt daar een uh, hoge lachje voor van het uh, publiek. En Dirk Boerrichter gaat naar de kant en zijn vervanger wordt 1 Eno. Eno dus in de uh, ploeg van Ajax, terwijl ook Boerrichter het op zijn 11 doet. Heel rustig naar de kant komt, want ja, ach, de wedstrijd is in hun ogen toch al gespeeld. laten dan ook alle tijd nemen om eruit te gaan. Dat doet Boerrichter Eno erbij. We zitten met nog een klein kwartier te gaan. Bij Ajax tegen Feyenoord. In een volle arena. Voor 52.500 man. Nog altijd bij 3-0. Ja, zo heeft De Boer in de slotfase. begrijpelijk overigens met een man minder geprobeerd. om met 1-0. nu zeg maar twee controleurs. voor de verdediging aan te brengen. Met Paalsen erbij dus. Dus nou ja, dan zou je het moeten kunnen tegenhouden. Ze dus hadden gedachten te geweest. wel Feyenoord weg willen aan de rechterkant van het veld. Maar daar loopt de aanvalspaak. Blind trapt de bal naar voren. naar Babel. die dus nogmaals de enige man is. voorin nog. Maar die kan er onmogelijk bij komen. Er staan nog drie Feyenoordverdedigers omheen. En dat betekent dat Feyenoord de bal bereikt heeft via Martins Indy. Ronald Koeman als trainer is bezig aan zijn tiende klassieke. Uiteraard ook trainer van Ajax geweest. En van die eerdere negen verloor hij er precies nul. Hij heeft een goede track record wat dat betreft. Maar het ziet er naar uit dat dat vanmiddag allemaal gaat eindigen. Want de eerste nederlaag voor hem. De eerste nederlaag dus in deze wedstrijd voor Feyenoord. lijkt toch aanstaande met nog maar 12 minuten te gaan. Dan heeft de man meer, misschien niet meer de waarde die je graag zou willen. Dan had echt Immers de penalty of de rebound moeten benutten. Dan wordt de achtste wedstrijd op rij voor Ajax dat er uh, niet wordt uh, verloren. Ook uh, Feyenoord heeft zeven wedstrijden op rij niet verloren. Maar het ziet er naar uit dat uh, uh, deze wedstrijd toch als verloren moet worden beschouwd. 3-0, twee keer Fischer, één keer officieel Eriksen, maar wij zeggen de Jong. Uh, 3-0 dus voor Ajax. En Ajax uh, freewheelend naar het einde van deze wedstrijd. Ajax-Feyenoord dus met nog een uh, klein kwartier te gaan, 3-0. Willem 2 tegen Aden den Haag. Is dat een goede wedstrijd op het harde veld daar, Richard. Nee, nee, nee. Het is vooral uh, rommelig. Ik vind Ado Den Haag wel bij vlagen. Goed voetballen, goed combinatiespel. Maar Willem II, als je dat zo vooral in de tweede helft analyseert... dan is het uh, met name onrustig. Weinig uh, overleg, weinig structuur en ook uh, weinig kansen. Eén keer houdt de invaller. En dat was het eigenlijk. Nu misschien vanaf de rechterkant een aardige aanval opgezet via Jan Die probeert de voorzet te geven, maar de bal gaat uh, over de zijlijn. Het hoofd wordt geschud bij de... Uh, Vleugelspits van Willem II. Die toch wel een goed seizoen doormaakt als een van de weinigen. Maar uh, ook deze aanval strand dus. 77 minuten inmiddels op de klok. Het is weer wat licht gaan sneeuwen hier in uh, Tilburgveld. Niet echt goed bespeelbaar. Dat werkt allemaal natuurlijk ook niet mee om er een lekkere goede wedstrijd van te maken. Wel heel veel overtredingen. Ik heb al uh, aardig wat uh, gele kaarten ook gezien. Een aantal elleboogjes die best bestraft hadden kunnen worden door scheidsrechterketting. ketting. Maar hij laat ook vrij veel uh, doorgaan. 0-1 dus. De voorsprong voor Rado Den Haag. Dat op de eigen helft nu een ingooi mag nemen. Voor de derde keer volgens mij komt daar een nieuwe oranje bal aan. Maar goed, het spel is in ieder geval weer verder gegaan. Nu op de helft van Willem II. Crossbal naar de linkerkant. Dat is een, een goede paas. En dan moet het tempo komen in de aanval in het spel van Willem II. De bal gaat via Toornstra. En die speelt bij Ado Den Haag. En dus is ook deze aanval eigenlijk weer afgeslagen. En staat Willem II in de 78ste minuut nog altijd tegen een 0-1 achterstand aan te kijken hier in het eigen stadion in Tilburg. En gaan wij weer terug naar de Amsterdam Arena voor de laatste ruim 10 minuten. En die en Bas. 3-0, de voorsprong dus voor Ajax door die twee goals van Fischer en die een op aangeven van Eriksen van Siem de Jong... die de vrije trap nog net schampend verlengde. Terwijl Feyenoord wel nu met mannenmacht aanvalt omdat de ploeg wel eenmaal met 3-0 achter staat... en ook nog met een man meer in het veld. Maar de rode kaart dus van Ricardo van Rijn... En Feyenoord komt eigenlijk niet in de buurt van het doel van Vermeer. En heeft nog nauwelijks aanspraak kunnen maken op een goal. Want de kansen zijn er nauwelijks geweest. Nu zou het kunnen pellen. 20 meter van het doel draait in ieder geval handig weg van één tegenstander. Geeft de bal mee aan Vilena. Dat was althans de bedoeling. Zo even is hij op de bol geslingerd Vilena Door de scheidsrechter Paul van Boekel. Omdat hij zijn tegenstander besprong. Dit keer verlengt hij de aanval van Feyenoord naar de linkerkant van het veld. Waar dan uiteindelijk Martins Indy als een soort linksbuiten moet optreden. En dan maar probeert zichzelf het strafgebied van Ajax over de achterlijn in te duwen. Gefluit omdat nadat de bal over de achterlijn is gegaan. Van Boekel die goed positie koos en dat goed gezien moet hebben. Een uh, hoekschop ziet voor Feyenoord. Negen minuutjes nog. We gaan even snel naar Tilburg. Richard, een doelpunt. Ja. Het is toch gelijk geworden, 1-1, een goal van aanvoerder Hans Mulder. Ja, Willem 2 vechter keihard voor, voetbal niet goed, maar komt nu dus toch op de 1-1 en aanvoerder Hans Mulder maakt hem een beetje in de kluts. Dit keer kan hij absoluut niet afgekeurd worden, dit keer is het gewoon voor Willem 2 raak en het is een hele, hele belangrijke, want weer een nederlaag, dat zou toch wel rampzalig zijn geweest voor de Tilburgers. Een beetje in de kluts, ik zeg het nogmaals, komt de bal voor de voeten van Hans Mulder die vol uithaalt en de bal in de verre hoek. En oh, oh, wat is hij blij. Jurgen Streppel, de coach van Willem 2. 1-1 hier met nog 11 minuten te spelen in Tilburg. En wij gaan weer terug naar de arena, naar Bas en Andy. Met balbezit voor Ajax. Overigens, toen Immers van het veld ging, werd er via spreekkoren gerefereerd aan het volgens publiek. Beroep van de moeder van Immers. En dat was niet zo vriendelijk had allemaal te maken met uh, ooit een akkofietje bij ADO Den Haag toen Immers daar speelde. Uh, maar goed, uh, eigenlijk een beetje schandelijk zoals dat uh, toch weer nodig blijkt te zijn voor het publiek om uh, tegenstanders te bejegenen. Uh, het woord respect uh, wordt altijd hoog in het vaandel gedragen, maar vergeet het maar. Uh, en Immers heeft uh, uh, zelf al uh, een roddag. Na het missen van een grote kans in de eerste helft. En van een penalty en een grote kans in de tweede helft. Dus uh, laten we het daar maar bij houden. 3-0. 82 minuten gespeeld. Ajax leidt tegen Feyenoord. Feyenoord een uh, moeilijke middag. Dat uh, blijkt. Maar het had iets makkelijker kunnen zijn als wat kansen waren benut. Ook bij 3-0. De penalty die immers miste. Nu is het Martezini die in de avond gaat. De bal diep geeft op Pelle. Pelle naar Boetius. Boetius trekt er binnen en schiet de bal. Maar krijgt hem niet richting de palen. Tussen de palen wel richting de palen. Maar naast het doel van Kenneth Vermeer. En zo freewheelt... Ajax richting het einde met die 3-0 voorsprong. Het is ook niet zo dat uh, Feyenoord in de komende week het gevoel zal hebben dat het met een paar makkelijke tegenstanders weer uh, terug op het goede spoor kan komen. Want volgende week staat, er hadden we het al over, Twente op het programma, in de Kuip weliswaar. En dan is het uh, midweeks bekeren uit naar PSV. Dus Feyenoord moet wat dat betreft vol aan de bak. Babel heeft de bal, halverwege de Feyenoord-helft. 1-0, een van de invallers gaat eigenlijk op de bal staan. Verslikt zich in zijn eigen trucje zou het al de bedoeling zijn geweest. Maar komt er dan met een handige solo toch aardig uit omdat Klaas hem ook een beetje laat lopen. Daarmee ook wel uitstraalt dat het allemaal gedaan is natuurlijk. En dat is ook zo. Zeven minuten voor tijd normaal gesproken met een 3-0 voorsprong. Al de wereld aan de slag aan de rechterkant van het veld. Die is dus al een poosje rechts Mag nu nog een keer ver komen. Dat betekent dat Boetsjes weer terug moet. Er komt nog een voorzet ook. Die wordt door Martens in die weggekopt. Dan En komt er voor de voeten. Van uh, Asjabar. die probeert hem in één keer bij Pellen te krijgen. Dat lukt. Maar Pellen staat nog op de eigen helft. Geeft de bal breed aan Filena. Die laat zich bijna van de bal lopen door Eriksen. Krijgt hem in twee instanties nog onder controle. Krijgt dan te maken met twee tegenstanders. Is de bal kwijt. Dan gaat Pauls erin, maar dekt hij aan de verkeerde kant. Dan kan Asjabar gaan lopen en krijgt hij een tik op de hakken van Al de wereld. En denk ik dat Al de Wereld daar een kaart voor krijgt. Want dat is inderdaad het geval. Na deze overtreding: de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. Die geel krijgt vandaag. Ja, waarvan er eentje twee keer geel kreeg, dat was Ricardo van Rijn. Die zal volgende week de wedstrijd uit. tegen Vitesse gaan mis ook. Ajax heeft het uh, niet echt eenvoudig. Vitesse voor de beker. En nog een keer Vitesse. Dan uh, VVV uit. De aan Ook nog eventjes uh, in de maand uh, februari. Dus uh, mooie... Ja, je doet het daar toch voor. Lekker voetballen. En uh, Ajax toch uh, redelijk op stoom. Zoals Ajax de laatste jaren na de winterstop uh, uh, eigenlijk heel erg sterk was. En niet voor niets de titel twee krachten elkaar heeft uh, binnengehaald. Uh, Ajax dus nu weer helemaal bij, bij de koplopers Twente en PSV. Eén puntje achter Twente en gelijk met PSV. Want dat deze 50ste overwinning ooit op Feyenoord uh, er niet komt vanmiddag. Daar uh, twijfelt niemand meer aan. Balbezit voor Feyenoord. Maar niet voor lang. Wel voor langer. Want er wordt een overtreding geconstateerd door Paul van boekel. Nog één opmerkelijke uh, vreemde statistiek eigenlijk. Dat met deze nederlaag ervan uitgaande dat dat een nederlaag voor Feyenoord wordt erbij. Heeft Feyenoord nu in de laatste zeven seizoenen. De eerste wedstrijd na de winterstop. Niet uh, gewonnen, Sterker nog, zes keer verloren, één keer gelijk. Dat is een merkwaardige statistiek. En dat betekent natuurlijk verder helemaal niks. Maar eenmaal, dat weet u, alles wordt bijgehouden. En ook echt alles. Dus dit ook. Ik keek er toch een beetje van op eerlijk gezegd. Boetjes aan de linkerkant voor Feyenoord weg. Als je die statistiek nog wil veranderen, dan moet het heel snel. Filena wil langs de Jong, maar die verdedigt keurig mee. Zoals hij eigenlijk het hele seizoen het meestal al goed doet, Sime de Jong... Nu het uitverdedigen laat wat te wensen over. Want hij levert de bal in bij Klaas. Zo kan Feyenoord opnieuw komen op Vanaf de linkerkant Pelle wacht voor het doel. want dan komt de bal niet. Die wordt weggetrapt door Veldman. Een van de invallers opnieuw opgepikt door Feyenoord. Hij gaat vormen van afstand schieten. Die maakt de bal handig vrij zeg En geplaatst schiet de bal dan een meter over. Hoe makkelijk die met ballen dan langs Moislanden ging. Dat verdiende een compliment. Maar dat was dan weer niet te zeggen voor het schot dat overzeld. Ja, ik twijfel een beetje. Tussen uh, wippertje, want Vermeer stond ver voor zijn doel een stiffie of een uh, schot. Nou, als je daar iets tussenin doet, dan gaat de bal over het doel. Met een uh, mooie peesboog. Het is uh, in ieder geval doeltrap voor Kenneth Vermeer. Kijk naar de klok. Nog vier minuten te gaan in uh, deze wedstrijd. Waarbij ze in Rotterdam toch heel wat meer hadden verwacht. Maar met name op het middenveld is de Strijd toch ook wel verloren. Waarbij Klaasie, die nu heel boos richting Paulsen gaat. Moet je niet doen jongen. Paalsen die meteen zich omdraait en kijkt wat er verder gaat gebeuren. Klaasie vind ik een van de minderen bij Feyenoord. Hij heeft toch niet zijn stempel op het spel kunnen zetten. Zoals hij dat toch in veel wedstrijden wel heeft gekund in, in dit seizoen tot nu toe. Spellen bijvoorbeeld geen fatsoenlijke bal over de grond aangespeeld gekregen. Alles ging uh, door de lucht en daardoor kon uh, Feyenoord toch weinig kansen creëren. In de eerste helft een grote voor Immers alleen op de keeper af. En in de tweede helft een uh, penalty en wat uh, halve kansen, maar voor de rest weinig. Ajax 3-0 voor, gaat in de aanval met Deli Blind vanaf de linkerkant. Ja, Hoekschot nog omdat die bal over de achterlijn gaat via de Vrij. Ik zit even te kijken naar het lijstje van de, de Feyenoord-namen en... Eigenlijk in het vervolg op wat jij zegt, me af te vragen hoeveel Feyenoorders nou na deze middag al voldoende verdienen. Dat zijn er echt niet zoveel. Telt daarbij op een paar uh, desastreuze blunders en persoonlijke fouten. Waardoor Ajax een uh, doelpunt of in ieder geval één in de schoot geworpen kreeg. En eigenlijk wel twee, Terwijl nu een, uh, wat sneeuw van het dak afvalt. En het dan toch nog een beetje gaat sneeuwen hier. Blijkbaar ligt er nogal wat sneeuw op het dak en komt het uh, tussen de kieren door. Dat lijkt mij niet goed, eerlijk gezegd. Nou, zijn er ook een paar mensen in paniek die gaan kijken. Ja, blijft het bij sneeuw of komt er straks nog meer naar beneden vallen? Dat het leuke is, het komt precies op de spelersbanken terecht. Die uh, stromen nu leeg en uh, staan op het veld. Die schrokken zich werkelijk een ongeluk. Nou ja, dat begrijp maar... ik, want... Uh, als er meer naar beneden komt dan sneeuw, dan zit je daar niet goed. Hey, nee, en, en daar kijken ze nu ook allemaal naar. Ook van Boekel kijkt van wat is daar aan de hand bij die spelersbanken? Het is al een koddig gezicht om die banken in één keer leeg te zien stromen, zoals je bij het handbal wel hebt als er gevochten moet worden of schijngevechten. Maar ik denk dat uh, het dak van de arena een klein beetje open is gegaan en we hebben natuurlijk geen idee hoe het uh, gesneeuwd heeft. Het spel gaat verder. Het balbezit voor Erwin Mulder die de bal kan vangen uit die uh, hoekschop en we wachten maar af hoe het verder gaat. Uh, Balmen zit dus in ieder geval voor Grij en Feyenoord in eerste instantie, maar Eno zit er goed tussen. We kijken nog maar eens naar boven. We hebben inderdaad geen idee hoeveel sneeuw er gevallen is in Amsterdam. We vinden het wel gek dat het midden oh, op de dag, dag nacht is geworden. Ah, dat is het. Een gaatje in het dak. Misschien dat er wat te veel sneeuw op ligt of heeft dat een andere reden. Hoe dan ook lijkt me dat uh, niet gezond om daar te lang onder te blijven zitten. In die zin is het misschien wel goed dat deze wedstrijd over anderhalf minuut plus wat extra tijd voorbij is. De uitslag misschien niet, want Babel schiet nog, wilde ik zeggen, is eigenlijk ook al bekend. Maar de winnaar wel. Babel probeert nog de bal mee te geven aan De Jong. Die wil langs, maar is in die gaan, maar verspeelt de bal. Die wordt opgepakt door Mulder. Het zijn de laatste balomwenselingen van deze wedstrijd. Een minuutje nog over. Terwijl collega Houtkamp alleen nog maar angstig naar boven kan kijken. Maar ook tot de conclusie gekomen zal zijn dat wij hier redelijk veilig zitten. Ja, maar ik zit te kijken naar dat dak. Daar is wel sneeuw door naar beneden gekomen, maar volgens mij is er ook een stuk weg. Uit dat dak, dat, is, ja, dat zal uh, uh, geen glas zijn. Maar daar zijn stukken van het dak zelf ook naar beneden gekomen. En dat is natuurlijk wel levensgevaarlijk. Als dat uh, tussen het publiek en tussen de mensen valt. Want er is duidelijk een stuk weg uit het dak. En uh, ja, dat uh, is toch uh, knap link. Goed, wedstrijd bijna voorbij. Nog een halve minuut officiële speeltijd. Met uh, balbezit voor Atjebar. Atjebar naar Pelle. Pelle ook uh, niet zijn uh, status waar... ...kunnen maken in deze wedstrijd met zijn veertien doelpunten. Daar blijft hij op staan. Zijn basis is ook niet goed. En Ajax kan overnemen. bal zit via de linkerkant waar Paulsen de bal naar hoog geeft... ...en wijst en zegt de bal moet terug. Dat gebeurt ook wel, maar Sander die er vanaf had moeten blijven neemt hem aan. Daardoor komt de bal niet bij de keeper, maar komt Moisander in de verdrukking... ...en verspeelt hij de bal. Wil Feyenoord de eer nog redden? Nou vast. Lukt het ook? Nee, want de voorzet komt niet in de buurt van aanvallers. Daar staan er toch inmiddels genoeg van. Zoals uh, nou ja, de invallers, Fernandes en Ashabar. En natuurlijk ook nog Pelle en Boetjes, maar de bal komt gewoon in de handen van uh, Vermeer. En tussen het naar boven kijken door heeft Andy Haardkamp ook nog gezien hoeveel extra tijd erbij komt. Drie minuten om precies te zijn. En uh, daar zal uh, iedereen uh, tevreden over zijn. Want de wedstrijd al gespeeld. 3-0. 1-0 Fischer in de zevende minuut. 2-0. Naar een blunder achterin. Uh, uh, uh. Bij, uh, bij Feyenoord van Joris Matthijssen was het Fischer vijf minuten voor rust die voor 2-0 zorgde. En 18 minuten na rust in de 63ste minuut was het Eriksen een vrije trap. Was hij wel of niet onderweg aangeraakt door de Jong. We zullen het later vast wel horen. Wegen sneeuwval raden wij u aan voorzichtig de weg op te gaan. En dat staat op de grote borden hier. De sneeuwval die we al hier in het stadion hebben zien komen. Want er is een aardig beetje naar beneden gekomen. Al de wereld speelt de bal nog een keer naar voren. Wordt hij opgevangen door Feyenoord inderdaad. Maar het is allemaal te laat, te klein. Too little, too late, zoals de Amerikanen en Engelsen zo mooi zeggen. Frank de Boer weet uh, dat de buit binnen is. Die heeft in tegenstelling tot Koeman als trainer in klassiekers nog niet zo'n goede lijst opgebouwd. Uh, won pas één van de vier, dat wordt al nu twee van de vijf. Terwijl Pelle nog een bal vrijmaakt in het Tasselgebied. en nog een kans geeft aan nou ja, wie. In dit geval Filena die een voorzet probeert te geven die door Ajax weer onschadelijk wordt gemaakt. Als speler heeft de Boer het overigens in klassiekers prima gedaan. 19 klassiekers gespeeld en maar twee verloren. Terwijl Vermeer vermoedelijk de laatste bal van deze wedstrijd gaat opvangen... Dat is niet de laatste bal geweest, want blind, blind is nog geraakt in een ja. duel En daarvoor legt van de, de bal nog even stil. Wat ja. zit je met Asjabar, denk ik? Het zou uh, zomaar kunnen. Die uh, gaan wel naar elkaar toe. En uh, ja, blind. Uh... Dus jij, nu kijkt Bas, die neemt mijn omhoog kijken even over om uh, zeker te zijn dat alles goed. Ja, het, het zit daar niet goed aan, op het dak van ik, ik de arena. Ik begrijp dat jij je zorgen maakt, Edi. Ja, dus ja. Ik, ik hou dat een beetje in de gaten voor. Uh, blind, dat, dat zou je nou net niet moeten doen. Die heeft een prachtig rood met wit shirt. Uh, oh nee, ik wou zeggen, hij veegt het bloed af aan het uh, witte gedeelte van het shirt. Maar hij heeft een witte handdoek gekregen en... Uh, daar gaat hij mee naar de zijkant. Ja, het is allemaal om des baard, De staart of hoe je het ook maar wil noemen. 3-0. Ajax uh, slaat toch wel keihard toe tegen de grote concurrent. Want dat zal toch altijd blijven. Feyenoord en een overwinning in de enige echte klassieker. Van Feyenoord uh, Op Feyenoord is heel belangrijk in Amsterdam. En die hebben ze vanmiddag eindelijk weer eens te pakken. 1-0 komt nog een bal naar de zijkant. Eriksen staat daar nog. Die uh, kan hem rustig aannemen. Wachten totdat de mensen komen van achteruit. Blind wordt nog altijd verzorgd. Dat betekent eigenlijk nu met negen mannen in het veld staan. Maar dat maakt dan eigenlijk voor die laatste seconden. Want daar hebben we het over ook niet meer zo heel veel uit. Hoewel Ajax speelt nu de bal. En dan kan Feyenoord nog een keer komen via Fernandez aan de rechterkant van het veld. Aschabar is mee. Pelle staat daar en Boetje staat daar. Maar de Feyenoord aanval loopt spaak. Ajax neemt er over en dan is het afgelopen. 3-0. Zo eindigt het tussen Ajax en Feyenoord. Fischer 1-0, Fischer 2-0, Sim de Jong 3-0. Het uh, is een terechte overwinning van Ajax. Daar geen misverstand over. Hoewel Feyenoord na afloop ook nog wel een keer achter de oren zal krabbelen. En natuurlijk tot de conclusie komt dat het niet goed was vanmiddag. Maar ook tot de conclusie zal komen dat sommige goals in momenten wel heel makkelijk werden weggegeven. Hoe dan ook, Ajax is de winnaar van dit weekend en wint met 3-0. Nog altijd bezig in Tilburg is Willem II tegen Ado Den Haag. Gisad van der Malen. Inmiddels in de extra tijd. 1-1 nog steeds hier op het bord. Door de goal van Hans Mulder kwam Willem II dus op gelijke hoogte. En spanning genoeg natuurlijk nog in deze wedstrijd. Willem II dat ook aandringt in de slotfase. Alles of niets speelt. En probeert natuurlijk in Tilburg, zo vaak is dat niet gelukt, om de volle winst binnen te halen. ADO Den Haag is nu aan de rechterkant misschien gevaarlijk. Maar Willem II verdedigt goed. Speelt de bal via een speler van ADO over de zijlijn. En dus mag het zelf gaan ingooien in een hele spannende slot. Fase waarin Willem II zojuist weer een aardige kans kreeg op de 2-1. Zelfs via Haamhout. Coutinho zat er goed bij. En nu ligt de bal bij... Uh... Kevin Visser, die pakt de bal in zijn hand. Dat uh, lijkt me niet de bedoeling, want Willem II krijgt een uh, vrije schop. Ketting staat er bovenop en Willem II heeft natuurlijk haast om die vrije trap te gaan nemen. Een paar metertjes uh, over de eigen helft, dus op de helft van Ado Den Haag. In de extra tijd, eens even kijken, een minuut is er nog te spelen. En dus uh, probeert Willem II met een alles of niets om nog een uh, kans te krijgen. Hans Mulder verliest de bal, de bal gaat uh, achteruit. Dan moet uh, Willem II de bal terugspelen naar uh, Haastroep en dan mag het denk ik opnieuw in. Gooien, twee, drie man van Ado Den Haag erbij. Opstootje ook weer. Het is een onrustige wedstrijd. Er worden heel veel overtredingen gemaakt. Het eerste kwartier, misschien wel twintig minuten in de tweede helft, waren dadelijk, duidelijk voor Aardo Den Haag. Maar nu is het toch Willem II dat uh, beter voetbalt en ook uh, echt. Uh, alles probeert om de volle winst natuurlijk nog naar zich toe te trekken. 0-1 werd het door uh, Jansen uit een corner. 1-1 werd het door Hans Mulder en Willem 2 dat de punten dit seizoen natuurlijk bij 1 moet uh, sprokkelen. Op de laatste plaats staat dat weet dat een overwinning er misschien toch nog wel in zit. Peters met een laatste vrije trap. Hoog in het strafschopgebied, maar het is Cotinho die de bal plukt. En dan is het afgelopen, zegt Ketting En eindigt dit duel tussen Willem 2 en Ado Den Haag in Tilburg in de kou in een gelijksepje. Spel 1 tegen 1. Inmiddels afgelopen in Engeland is Chelsea tegen Arsenal dus 2-1 geworden. Winst dus voor de nummer 3 daar in Engeland. En vanmiddag om 5 uur wordt er nog gespeeld. De topper tussen Tottenham Hotspur en Manchester United. In Nederland zijn dus drie wedstrijden afgelopen. Groningen, Utrecht 0-2. Ajax, Feyenoord 3-0. En Willem 2 ADO, Den Haag 1-1. Gevolgen voor de stand. Twente is dus de koploper. 41, PS 50, 40. Ajax heeft er nu 40. En Feyenoord blijft staan op 37. Onderaan pakt Willem 2 dus een punt. Blijft laatste heeft 13 punten uit 19 wedstrijden. VVV heeft er 15. En Roda heeft er ook 15. Maar die gaan ook spelen, zo direct om half 5 tegen NEC.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 Dit is Radio 1. Mark Visser met het uitgestelde NOS-journaal van 4 uur. Op Schiphol begint de overlast door sneeuw merkbaar te worden. De luchthaven denkt dat de vertragingen de komende tijd kunnen toenemen. Elders in Europa hebben de luchthavens nog meer last van het winterweer. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland... zijn al honderden vluchten geannuleerd. Ook waren er flinke vertragingen... doordat vliegtuigen ijsvrij moesten worden gemaakt academie waarschuwt voor extreem weer in Limburg en Noord-Brabant. Er is code oranje afgegeven omdat het daar kan gaan ijzelen of ijzot. Het trekt een sneeuwgebied naar het noorden en dat kan in de rest van het land ook voor overlast zorgen. Tot nu toe zijn er geen grote problemen op de weg gemeld. In Meppel woedt een zeer grote brand in een loods van een taxibedrijf. Mensen in de omgeving van Meppel hebben een sms-alert gekregen... dat ze ramen en deuren dicht moeten houden. Er worden metingen gedaan naar schadelijke stoffen in de lucht... vanwege de hevige rookontwikkeling. Volgens de gemeente Meppel is de rook vanuit de wijde omgeving te zien. Een groep van acht mannen heeft 15 uur door de woestijn gelopen in Algerije... om te ontsnappen aan de gijzeling in Amenas. De acht werden sinds woensdag gegijzeld gehouden... op het gasveld van oliemaatschappij BP. De groep besloot in de nacht van donderdag op vrijdag... een ontsnappingspoging te wagen. Dat meldt een Noorse krant. Of ze eten of drinken met zich mee konden nemen is niet duidelijk. Na ongeveer 50 kilometer bereikten ze een plek... waar medische zorg aanwezig was. De mannen waren ernstig uitgeput en uitgedroogd. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Een van de acht was een Noor van 57... en hij heeft een sms'je naar zijn familie gestuurd. Het weer. Daarvoor gaan we naar Marco Verhoef. Ja, bewolking en sneeuwval in Nederland. Op uh, enkele plek is het nog droog in het noorden. Maar daar komt de sneeuw ook geleidelijk wel aan. En in het zuidoosten kan het nog even ijzelen. Uh, IJzel ontstaat als er hoger in de atmosfeer een warme luchtlaag aanwezig is. Nou, die luchtlaag gaat richting Duitsland wegtrekken. En dat betekent dat als er de komende uren nog uh, neerslag gaat vallen in het zuidoosten... dat de kans op IJzel in elk geval gaat afnemen. Maar sneeuwval blijft mogelijk. Vannacht liggen de temperaturen rond min 4. En eigenlijk zijn dat ook de temperaturen die we nu op de thermometer zien staan. Morgen dan, vooral in de noordelijke helft van het land... Nog sneeuwval. In het zuiden in de loop van de dag een klein beetje zon. De temperatuur ligt in het algemeen net onder het vriespunt. Dinsdag nog een lokale sneeuwbui. En daarna hebben we weer drie droge dagen voor de boeg met geregeld zon. En temperaturen die overdag liggen rond de min 2. En in de nacht dik onder de min 5. AWB Verkeersinformatie. Door de sneeuw rijdt het verkeer op veel snelwegen langzaam... in de Randstad, het midden en het zuiden van het land. Er staat bij elkaar 20 kilometer file... De fiets met de meeste vertraging staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor 4 vier kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A6 en lelystad is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Dat komt door wegwerkzaamheden, die duren nog tot zes uur. Op de A15 Rotterdam-Europoort verspijken Nissen drie kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer moet omrijden via de Bolplekbrug. Op de A28 Amersfoort-Utrecht staat voor Utrecht drie kilometer.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 Kijk voor de voorwaarden op fiat.nl. Exact half vijf, nog anderhalf uur sporten gaan op de zondagmiddag. En uh, dit laatste blokje beginnen wij in Kerkrade bij Rode EC tegen NEC. De half vijf wedstrijd. Frank Wilaard. Even uh, een groot vraagteken of dat überhaupt zou gaan gebeuren. Om twee uur is het veld gekeurd, om drie uur is het veld gekeurd. En beide keren zei Bas Nijhuis, we kunnen voetballen. En dus zijn ze nu begonnen in deze wedstrijd. Met de eerste kans die er gelijk in vliegt voor uh, rode J.C. Malki zegt... Daar waar Sinou de bal wegstomt en NEC moet uitverdedigen... komt hij gewoon weer terug. Malki komt er goed tussen en kopt de bal met een boogje over de doelman van NEC heen. En zo zijn we, nou, wat, ik denk, 15 seconden bezig in deze wedstrijd. En staat het 1-0 voor Rode JC. Als je dan heel lang twijfelt, zal die wedstrijd wel doorgaan. Moet je dan toch in ieder geval scherp beginnen. De bal is hoog. Sinou kan er maar half bij. Hij moet nog twee tegenstanders ontwijken. Maar stopt de bal, plomp verloren... Op het hoofd van Malki. Ja, en de topschutter van Rode JC maakt onmiddellijk gebruik van deze situatie. En scoort zijn negende treffer alweer van het seizoen. Rode JC flink wat wijzigingen in het elftal doorgevoerd. Danilo natuurlijk geschorst. Voor hem speelt Wielaert. De Wielaert die nog wel actief mag zijn bij Rode JC. Want de technisch directeur zit ziek thuis Tamata weer heel hersteld van een blessure. Hij speelt op de linksbackpositie. Van Hemte Bonifacia aangetrokken en daardoor zit Donald nu op de bank. En Afane, hij zit niet eens bij de selectie. Lebedinski vorige keer ingevallen vlak voor de winterstop, gescoord en dus zeer tevreden. Ruud Brood en hij mag vandaag voor het eerst dit seizoen in de basis beginnen. En bij NEC hetzelfde verhaal. Ik heb Sinou al genoemd. Babos, hij was geblesseerd voor de winterstop en uh, twee wedstrijden daardoor. Kon Sinou in de basis beginnen. In de winterstop heeft Alex Pastoor daarover nagedacht. De concurrentie volledig laten plaatsvinden op de trainingen en in de oefenwedstrijden. En Sinou kreeg de voorkeur. Hij staat dus vandaag op doel. En Smofs centraal in de verdediging bij NEC. Dat na nou ja, 20 seconden met 1-0 achter staat tegen Rodier Zee. We zijn inmiddels 2 minuten onderweg. We gaan het even hebben over de EK Short Track. U hoorde het eerder op de middag, het kon er wel eens heel spannend worden. Die duizend meter in Malmö werd gewonnen door Freek van der Wart. En dat betekende dat de superfinale de beslissing in het algemeen klassement moest gaan brengen. Met Nederlanders voorin dus. Edwin Cornelissen. Wat een sensatie, de ontknoping van het ek shorttrack bij de mannen. Waar Shinky Knecht weliswaar aan de superfinale over drie kilometer begint in de leidende positie, maar weet dat de marges klein zijn. Hij mag geen steken laten vallen. Er zit een tussensprint in waar punten te verdienen zijn. En de slotsprint die levert veel punten op. Knecht wordt in het klassement op korte afstand gevolgd door Freek van der Wart, door twee Russen en door Niels Er is nog van alles mogelijk. De tussensprint in de superfinale is voor een Russische sprinter die geen rol van betekenis meer speelt. Dus die punten doen er niet toe. Alles komt aan op de eindsprint. En dan is het loeren, dan is het kijken wie gaat er het eerst. De laatste rondes die worden beslissend. En dan is het Freek van der Wart die uiteindelijk als eerste over de streep komt voor Shinky Knecht en de Russen. Freek van der Wart, de Europees kampioen. Dat is sensationeel en onverwacht. Want iedereen had toch gedacht aan Shinky Knecht en aan Niels Kersthold. En dan de vrouwen, Jorien Termors. Ja, die redden het niet in de finale van de duizend meter. Daarin werd ze derde achter Christy en Fontana. En wist daarmee dat haar klassement beslist was. De strijd bij de vrouwen ging tussen Fontana en Christy. Christy kwam dramatisch in een van de laatste bochten van de superfinale ten val. En zag daarmee haar titel in rook opgaan. Fontana de kampioen, Christy de nummer 2, Jorien Termors de nummer 3. Zo dadelijk nog de relay finales op het EK shorttrack. We gaan het hebben over tennis doen we met Mark Brasser... de Australian Open in Melbourne. Met natuurlijk die partij tussen Djokovic en Wawrinka. Ja, wat een partij, hè? Bedoel, Gaf jij Wawrinka eigenlijk aan het einde nog wel een redelijke kans? Uh, nee, om uh, um twee redenen. Hij is mentaal niet, uh, staat mentaal niet bekend als de meest sterke speler. Uh, hij had al een paar keer terug moeten komen in de partij. En, en ja, het, of hij dat in die vijfde set uh, nog een keer zou kunnen doen... hij liep steeds een game achter. Djokovic begon met serveren in die vijfde set... En uh, ja, Wawrinka moest het steeds zien goed te maken. Je houdt je hart aan vast. Elke keer ging het maar goed. Ja, tot dan 11-10 in het voordeel van Djokovic dat hij hem wel verloor. En uh, ja, de tweede reden hij was fysiek gewoon duidelijk minder. Djokovic was fysiek beter. Uh, blessurebehandeling al in, in, in, aan de bovenbenen in de vierde set voor, uh, voor Wawrinka. En uh, ja, ik denk dat hem dat uiteindelijk in de vijfde set toch ook op is gebroken. Afgezien natuurlijk van de, ja, de enorme vechtlust, de ervaring en de klasse... en de kwaliteit van Djokovic om op dat beslissende punt... He, op zo'n matchpoint gewoon ja, het punt te spelen zoals hij het moet. Doen en het fantastisch uit te maken. Maar toch, als Djokovic in deze ronde tegen Wawrinka, de nummer 15 geplaatst, zoveel moeite nodig heeft, zegt dat iets? Dat zegt iets, maar we moeten, uh, het zegt ook iets over, over Wawrinka. Ik bedoel, dat is uh, geen koekenbakker om het zo maar te zeggen. Die jongens kunnen echt wel tennis als je in de vierde ronde van een, van een Grand Slam-toernooi staat. Um, hij heeft hoog gestaan op de wereldranglijst. Hij het is echt een, een, een shotmaker. Iemand die heel gevaarlijk is met zijn voorhand en zijn backhand echt voor de punten gaat. Ja, en als hij een dag heeft dat dat loopt, en dat was in de eerste anderhalve set, liep het gewoon enorm goed. Ja, dan dan is hij vreselijk moeilijk te bespelen. Het is alleen wel, en dat zei ik net al... mentaal is hij wat minder. Dus, dus als Djokovic een mentaal kan breken... en dat lukte hem eigenlijk ja, aan, aan het einde pas... want zelfs eh, een, een 2-1 voor Djokovic in sets... dacht ik al van, nou, nu Djokovic pakt de 4 en het wordt 3-1 in sets. Maar toch kan Wawrinka daar weer terug. Dus als het ja, mentaal goed zit bij hem... en hij, hij gaat voor die shots en het lukt allemaal... Ja, dan is het een vreselijk gevaarlijke tegenstander. Dus het zegt iets over Wawrinka. Het zegt ook iets over Djokovic... want die vond ik niet heel erg sterk. Vooral zijn, zijn forehand returns waren ja, bij vlagen dramatisch. Heel veel fouten, veel onnodige fouten ook. zowel met, of Heel veel met zijn voorhand. ook wel met zijn back maar meer met zijn voorhand. Dus het zegt iets over Djokovic, maar goed, soms moet je zo'n partij misschien winnen... om door te gaan, eh, natuurlijk door te gaan in het toernooi... maar te groeien ook naar die grootste vorm om het toernooi te winnen. Ja, Berdy gaat het overigens eh, lachend allemaal hebben ervaren. Ja, die speelde tegen Kevin Anderson eerder op de dag. De Zuid-Afrikaan, ja, drie setjes gewonnen inderdaad. Berdy zal met veel plezier hebben gekeken naar de overuren die Djokovic eh, daar gemaakt heeft. Djokovic eh, natuurlijk wel... Eh, conditioneel zo goed dat hij binnen een dag wel kan herstellen, maar ja, heeft hij tegen Berdych weer een, een lange en zware vijfset zetten nodig, ja, dan gaat dit natuurlijk wel meespelen. Nog één uh, man wil ik even uithalen. Saravic. Uh, de Servier, de vechter bij uitstek, de man van de vijf sets. Um, ja, einde verhaal. Ik, ik bedoel, ja. ja. einde verhaal. Ja, blessure, heel, heel vervelend. Uh, in de eerste set, hij speelde tegen Nicolas Almagro, een Spanjaard. De eerste set ging Tibzarevic bij dan stand van 4-2, verdraaide hij zijn voet. Het is nog niet helemaal duidelijk wat het is. Hij had last uh, van zijn, zijn linker Achille space uh, hij hield het nog wel vol. Hij bleef staan, speelde de set nog uit. Uh, 5-1 of 5-2 was het geloof ik in de tweede set. En toen zei Tips iets pas van, uh, je, nu gaat het echt niet meer. Dus hij heeft het wel geprobeerd, geprobeerd, maar speelde eigenlijk vanaf die blessure... vanaf dat moment in die eerste set speelde die een verloren wedstrijd. En uh, ja, jammer dat hij eruit ligt. En daardoor krijgen we nu een Spaanse kwartfinale tussen Almagro en David Ferrer... die van Nishikori won. Gaan we eens naar de vrouwen. Uh, grootste verrassing daar. Angelique Kerber eruit. Toch denk ik dat weinig mensen nu in de auto in de berg hem zitten. Uh, <lacht> wil, wil ik eens even horen hoe dat gegaan is. Er he. staat wel hoog, maar is toch niet een naam die in uh, nee, de dat, dat, dat die, die wereldranglijst bij de vrouwen die verandert uh, natuurlijk, zeker in de top, verandert, verandert heel erg snel. We hebben Stozer al eerder in de toernooi zien sneuvelen. Ja, dat gebeurt gewoon in het vrouwentoernooi. Daar gaan de geplaatste speelsters. Gaan er in de eerste week gaan, uh, gaan eruit. Daar kijken we niet van op. Speelde tegen Makarova Rusin goede speelstroor, stond ook geplaatst, staat ook gewoon in de top 20 van de wereld, daar zijn de verschillen, uh, zijn ook ontzettend klein bij de vrouwen, ja, en dan kan het zomaar gebeuren inderdaad dat Angelique Kerber uh, eruit gaat, daar hoeven we, ja, niet wakker van te liggen, het is goed dat die Makarova gewonnen heeft, mooie overwinning. En dat Sharapova erbij zit, dat vinden we volstrekt normaal, maar het uurtarief gaat wel omhoog in het, het Ja, het uurtarief, ja, de discussie over, uh, over gelijke uh, gelijk betaling van de mannen en vrouwen zal ongetwijfeld weer, uh, weer gevoerd gaan worden. Ja, Sharapova staat, ze hebben het uitgerekend, uh, op duizend. Dollar per minuut. Ja. Nou, dat krijgen wij niet. Tenminste, ik niet. Uh, 6-1 en 6-0 wonsten van de Belgische Kirsten Flipkens. Mooi dat België, hè, daar kunnen wij jaloers op zijn... dat België gewoon een vrouw in de vierde ronde heeft. Überhaupt een speler in de vierde ronde heeft daar in Melbourne. Maar ja, Flipkens met de 27 jaar een laatbloeier. Geen enkele uh, partij voor Sharapova... die de eerste twee rondes met 2 keer 6-0 had gewonnen. Daarna Venus Williams van de baan sloeg met 6-1 en 6-3... en nu 6-1 6-0. En dat betekent dat ze in vier uh, partijen vijf games heeft tegengekregen... Ja, en, en ze staat gewoon heel kort op de baan, wint de partijen makkelijk en is samen met Serena Williams toch de torenhoge favoriete voor het toernooi. Kortom, mooi tennis toernooi, maar eigenlijk. Het grote werk moet nog echt komen. Het grote werk moet nog gaan beginnen. Bij de mannen is dat vandaag begonnen met deze partij. Del Potro natuurlijk eerder al uitgeschakeld. Uh, maar het, het, het, het gaat nu echt beginnen. Het, het is eigenlijk is het bij uh, de Grand Slam toernooi altijd zo. Vierde ronde, kwartfinales. Dan komen de jongens elkaar tegen. Dan speelt de top tegen de subtop. Of de jongens die daar vlak achter zitten. Ja, en dan krijg je gevechten zoals Djokovic uh, vandaag heeft laten zien. Tegen Wawrinka. En we hopen natuurlijk dat er ja, uh, komende nacht als Federer gaat spelen. Tegen Raonic oh, En uh, Andy Murray gaat spelen tegen uh, Gielsi. Ja, dat dat ook van, van, van, van dit soort partijen worden, van die clashes worden... waarin de verschillen klein zijn. Mark Brasser, dankjewel. We gaan het hebben over uh, wielrennen, want oud-renner Mark Lots heeft doping gebruikt tussen jaren bij de Rabobankploeg. Dat heeft Lots toegegeven in een interview met de regionale zender L1. De Limburger reed van 1997 tot en met 2004 bij de Rabobankploeg. Sinds 2001 gebruikte hij de stimulerende middelen EPO en cortisone... Lots werd in 2005 voor twee jaar geschorst nadat hij werd betrapt op dopingbezit. In zijn appartement werden toen EPO-ampullen gevonden... en hij reed dat jaar voor Quickstep. De bekentenis van Mark Lots komt in de week van het dopinginterview van Lance Armstrong... en op de dag nadat oude renner Danny Nelissen ook al toegaf doping te hebben gebruikt... in zijn periode bij Rabobank. Ik heb wel in de, in de Rabo-tijd stimulerende middelen gebruikt. Uh, ik heb ook EPO van hun arts gehad. En, maar ja, welke arts dat is, dat laat ja, ik gewoon in het midden. Ik bedoel, uh, ik ben niet zo'n noemen, noemer. Tenminste, dat probeer ik hiervan nog niet. Dus ik heb, in, ik heb in die tijd ook van een arts iets gekregen. Dus ik uh, ben beter op een arts aan uh, vragen, denk ik, dan, uh, dan ergens uh, aan een diertje op de hoek of zo. En werd dat door de ploeg aangemoedigd? Nee, dat werd, nee, werd niet door de ploeg aangemoedigd, denk ik. Nee, nee, nee helemaal niet. Als jij... Uh, ik denk, als jij wat zou willen hebben, dan, dan kun je dus wel uh, wat aan, aan artsen vragen. Dat lijkt me ook het, ook het beste, denk ik. Dus, maar het is niet dat ze zelf naar je toe komen van... Uh, Luister, slotje moet jij doen, want... Uh, uh, anders gooien we uit de ploeg of zo. Dus. Uh, en, en ten tweede, ik was, uh, ik, ik was een knecht, hè, dus uh, ik hoefde maar een beetje hard op kop te rijden. En, uh, en mijn kopmannen moesten dat afmaken. Was de ploeg dan op de hoogte van uh, het gebruik van stimulerende middelen bij jou? Van, nee, dat waren, nee, die waren niet op de hoogte. Nee. Die keken natuurlijk wel op mijn, uh, op mijn bloedwaarders. En die hield ik wel uh, op, op een, mooie, een mooi level. Um, zeker niet tegen de 50, want dat is sowieso overdracht verdacht. Dus uh, ik denk niet dat ze op de hoogte waren. Nee. Wat was voor jou de overweging om stimulerende middelen te gebruiken? Ja, je doet er alles voor voor die sport, hè. Dus ik kan me dat nou niet meer voorstellen. Uh, elke dag trainen, je gaat op tijd in bed, je drinkt niet. Uh, uh, het is ontzettend afzien. En uh, ja, je probeert toch zo goed mogelijk en zo hard mogelijk te fietsen. En uh, je probeert zo goed mogelijk te herstellen. En, uh, ja, en toen uh, ja, dan hoor je natuurlijk toch wat links en rechts van, van ja, die epilverhalen natuurlijk. En uh, ja, dan ga je er... Uh, van vitamintje tot, uh, tot Epo ga je daar, aan, ga je daar aan mee. En, en er wordt ook verteld over cortisone, groeihormonen. Ja. Worden dat een beetje bij je cocktail, zoals Armstrong dat noemt? Ja, groeihormonen, volgens mij is dat best wel. Dat werd mij door de dokter wel verteld dat dat, uh, dat, dat gewoon gevaarlijk is. Want dan uh, het schijnt dat je dan een of andere kankercel kunt verdubbelen en dat je dan uh, dus, uh, daar da, da, da was ik daar toch heel voorzichtig mee. Maar uh, ja, cortisone heb ik ook wel eens een keer genomen, ja, klopt Cortisonen Cortisone en, uh, en Epo dan. Ja. ja, en dat was in die tijd wel een beetje gebruikelijk. Ja. Je zegt poeh, want? Ja, dat is toch wel verschrikkelijk als ik nou, als ik nou uh, over terug nadenkt. En, ja, dat is toch wel... Uh, is natuurlijk is dat heftig. Ja, dan moet je in groeien. Wat ik al vaker zei, je begint met een en uh, Dat vit vitamietje wordt een vitamine spuit. En dan, uh, en dan uh, zet die hem en dan, uh, door een dokter en dan moet je dat zelf zetten. Ja, en als je dan natuurlijk over terugdenkt, dan denk je van uh, poeh. Dat is wel even verschrikkelijk natuurlijk. Mark Lotz op L1. We gaan er even over doorpraten met Gio Lippens. Ja, het, het nieuwe is dus dat hij dus ook in zijn rabotijd al doping heeft gebruikt. Wat ja. zegt deze volgende bekentenis, Gio? Uh, dat er meer zullen volgen. Want uh, dat, dat merk je wel. Uh, we hebben het al geroepen na afloop van uh, de uitzending van Oprah en Lance Armstrong. Uh, dit event wel het pad voor uh, renners. Ook met name in Nederland. Omdat we nu eenmaal hier dat, uh, dat klimaat hebben waarin het uh, iets makkelijker is gemaakt voor uh, ex-dopingzondaars om uh, te bekennen. Vanwege het feit dat ze niet ontslagen worden bij hun ploeg. Vanwege het feit dat ze een mogelijke strafvermindering krijgen als ze nog actief zijn in het wielrennen. In ieder geval uh, betekent het gewoon die bekentenis van Armstrong dat steeds meer renners nu uh, ja, het makkelijk vinden om uh, te bekennen. Ja, je hebt het gezien. Meteen daarna natuurlijk het uh, verhaal uh, van Danny Nelissen van gisteren. Vandaag het verhaal van Mark Lotz. Ja, ze komen nu achter elkaar en ik verwacht er echt nog wel een paar. Ja, en hij zegt wel nadrukkelijk op eigen houtje. Ja. Maar dat komt omdat hij, zoals hij dat zelf ook al een beetje zegt... van ik ben niet zo'n namennoemer. Uh, ja, Mark Lotz is blijkbaar niet iemand die anderen uh, erbij wil uh, lappen... en die duidelijk wil maken hoe dat allemaal gaat. Maar uiteindelijk is zijn verhaal niet anders dan het verhaal van Danny Nelissen. Die zegt van nee, het, het gebeurde wel degelijk onder begeleiding van een arts. Hij wil dan die naam van die arts niet noemen. Maar uh, Nelissen is daar wat helderder in. Die zegt dan inderdaad gewoon het was Geert Leinders. Ja. Daar zijn wij natuurlijk leken. Maar maakt het nou eigenlijk voor Lotz nog uit dat hij nu bekend... Bedoel, hij heeft heeft uh, eigenlijk al uh, ge moeten boeten. Hij heeft moeten boeten, dus het maakt uh, inderdaad niet uit. Hij hoeft niet meer op een strafvermindering te rekenen. Hij is niet uh, werkzaam in het wielrennen. Hij is wiskundeleraar uh, op een middelbare school. Dus ik bedoel, dat uh, ja, hij kan gewoon zijn werk uh, blijven doen. Uh, maar goed, ik kan me voorstellen dat hij er uiteindelijk wel opgelucht mee is. Daar lijkt het me wel een type voor. Opgelucht mee is met dat zijn verhaal nu uiteindelijk... gewoon eens een keer uh, op deze manier naar buiten komt. En, en dat verwacht ik ook wel van een aantal anderen. Dat die hetzelfde gevoel hebben. Dus er verandert niet veel in zijn situatie. Het enige is dat iedereen het nu weet. Verwacht jij aan Gio nog dat iemand uit die begeleiding van die kamer... want die mensen die, die, die, ja, die zijn wat vergeetachtig geworden en zo... die weten niet meer precies wie ze gesproken hebben in die tijd en wat ze deden. Verwacht je dat er daar ook eentje van gaat omvallen? Ja, die mensen die, die, die, die roepen niet zo snel inderdaad wat er allemaal gebeurd is. Kijk, Geert Leijners beroept zich, eh, die is toen bij die verhoren geweest van Michael Rasmussen. Eh, die beroept zich dan regelmatig op zijn medische geheim. Dus wil dan niet praten over zijn ja, patiënten, over zijn, zijn renners van vroeger. Uh, en de ploegleiding, ja, uh, gisteren werd het weer in alle toonaarden ontkend. Uh, Adrie van Houwelingen, daar zag ik een uitspraak van uh, op internet staan. Uh, van: uh, Ik heb in al die jaren nooit iets met doping te maken gehad. Theo de Rooij heeft in alle toonaarden ontkend. Dus wat betreft blijven die mensen nog wel in, in de oude reflex zitten. Van vooral zeggen dat je het niet hebt geweten. Vooral zeggen dat je er nooit wat mee te maken hebt gehad. En, en kijk, het verhaal met name ook wat Danny Nelissen gisteren vertelde. Wat Los dan nu weer zegt. Eh, formeel kunnen ze dat ook blijven roepen. Van ik heb er niks mee te maken gehad. Want zij hebben uiteindelijk die renner niet echt op het spoor gezet van ja. doping. Alleen is het waarschijnlijk zo gegaan, zoals we dat ook eerder van anonieme getuigen hebben gehoord, dat uh, renners doorverwezen werden richting de artsen. En dat tegen de artsen gezegd werd en tegen die renners jongens, jullie doen maar precies wat er moet gebeuren, uh, maar vallen ons er verder niet mee lastig. Wij gaan uh, rustig wachten. Gio, en jij ook? Slaap je nog wel eens een nachtje of denk je steeds even wachten tot de volgende er is? <lacht> een uurtje of zo. <lacht> ja, <lacht> ja, dat komt helemaal goed. Nou, ga even lekker liggen Volk nu, want je weet op. het nooit. Vanavond, morgen, morgen, het kan zomaar weer gebeuren dat de volgende uit de kast komt. Gio je dankjewel. Gaan we even naar Frank Wilaert. Ja, de wedstrijd loopt maar. Roda JC tegen NEC. Een kwartier ruim zijn we onderweg 1-0 voor Roda, dankzij die hele snelle goal van Malki. En sindsdien uh, had wat moeite om in de wedstrijd te komen, maar heeft nu wat meer balbezit. Probeert in ieder geval te combineren op een veld waarop dat eigenlijk onmogelijk is. Ja, ik noem het nog een veld. Het is uh, voor een groot gedeelte groen, maar dan toch vooral lichtgroen. Het is meer een ijsbaan letterlijk, want er ligt ijs op het veld en je ziet spelers voortdurend onderuit uh, gaan. En dat zou nog wel eens voor gevaarlijke situaties voor de goal kunnen leiden. Niet alleen omdat je daar geblesseerd van kan raken, maar ook zou het doelkansen op kunnen leveren. En voor NEC zou dat dan nog de eerste zijn, als het een keer gaat gebeuren in de buurt komen van de goal van Courto. Want tot nu toe is dat nog niet echt gebeurd. Paulson hij komt door via het centrum van het middenveld, probeert dan vervolgens platje in te spelen. Dat lukt niet, de bal wordt opgevangen. Door Kolwijk daarachter. Breuer die vandaag rechtsback speelt. Omdat Smofs meedoet. En dat is een centrale verdediger. En Breuer kun je overal neerzetten. Achterin en van der Velden. Die ook even de bal komt halen. Dan is de aanname slecht voorin Bij uh, Paulson. En dan verliest NEC de bal. Maar krijgt hem ook zo weer terug. Omdat Tamata die uh, bal over de zijlijn heen schiet. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben dat de bal niet net voor je voet opstuit. Waardoor je hem totaal ongelukkig raakt. En die bal alle kanten op kan vliegen. De Loge. pikt nu op voor Rode EC. Probeert hem bij Malki te krijgen. Krijgt hem bijna bij Huppert. Dat is dan in ieder geval nog iets. Maar Paulson zit er dan goed bij. Legt terug naar Sinou. En dan kan NEC weer proberen op te bouwen. Roda wacht vooral in deze fase. Op wat de ploeg uit Nijmegen allemaal kan met die 1-0 achterstand. Of ze überhaupt in de buurt van de goal kunnen komen. Amieu levert nu ook weer zomaar in bij Montaigne, Terwijl Rieks, Rex, eh, nou ja, drie meter verderop staat bij hem. En hem gewoon in de voeten zou moeten kunnen spelen. Uiteindelijk krijgt Rex dan toch de bal. En zorgt hij nog dat het een hoekschop wordt. En dat zou dan het eerste doelgevaar voor NEC moeten kunnen worden. Een hoekschop voor... Eh, uh, NEC met uh, Van der Velde. Die eerst nog even zijn veten goed gaat strekken. Daarvoor zijn handschoentjes uit moet doen. En dan snel die hoekschop nog wil nemen. Is even kijken of hier dan nog in ieder geval het gevaar uit gaat komen voor NEC. Voor de eerste keer in deze wedstrijd. Na ongeveer 20 minuten voetballen. Van der Velde met die hoekschop. Legt hem neer bij de tweede paal. Daar wordt hij wel ingekopt en van de lijn gehaald. Nota bene door Bonavati. Juist het volgens mij die daar uh, is opgesteld. En daar was dan de eerste kans. De kopbal van Van Eijden. De eerste kans van NEC. En die was hard nodig. Want Roda leidt in deze wedstrijd met 1-0. Jaartachtig, 80, and Lewis News en stuck with you. gaan het hebben over Ajax, Feyenoord, 3-0, einduitslag dus, tweemaal Fiche voor de rust en de jong uiteindelijk toch is hem gegeven die de bal raakte uit de vrije trap van Eriksen van Rijn. Van Ajax heeft nog twee keer geld, toen miste Immers de toegekende strafschop 3-0. We gaan erover praten met de beide trainers. Joep Schreuder doet dat allereerst met de winnende trainer, Ajax-trainer Frank de Boer. Waar ben je het meest tevreden over? Uh, over het verdedigende aspect eerlijk gezegd uh, ik denk de eerste helft hadden we eigenlijk weinig problemen misschien uh, direct naar de uh, 1-0 die, die grote kans maar toen hadden we daarna hadden we eigenlijk volledig de controle vond ik en alleen we waren heel slordig in balbezit vond ik uh, we konden er echt steeds makkelijk uitvoeren ik vond ook uh, ik denk mede door het veld ze konden niet echt sproeien omdat het dan een beetje ging aanvriezen ofzo dus het, het veld was heel stroef en dat was niet in ons uh, voordeel en, uh, uh, dat neemt niet weg dat ik gewoon ons slordig vond spelen in balbezit. En in balverlies vond ik juist ons heel, heel goed spelen. Want uh, ja, we kwamen eigenlijk uh, wonen elk duel vond ik op dat moment. Koeman zegt dan ook, ja, we verliezen hier ook door individuele fouten. Maar dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè? Het is A of B. Aan de andere kant jullie dwingen, en dat blijkt vaker, de tegenstander tot die fouten. Nou, kijk, dit is Zoals de tweede goal van Victor Fischer, dat is gewoon goed druk zetten. Oké, okay, dan schiet hij tegen hem aan en uh, dan uh, komt hij gelukkig uh, net weer voor zijn voeten. Maar je dwingt wel dat hij uh, in paniek raakt natuurlijk bij Joris Mathijs. Uh, hetzelfde met het druk zetten van uh, een terugspelbal bijvoorbeeld. Dan ben ik ook met de eens, Kees, op dit niveau mag je niet zo'n terugspelbal uh, geven. Maar de eerste goal is natuurlijk een fantastische uh, aanval, denk ik. Goed ingeleid door uh, Niklas Moijsland, een fantastische loopactie. Ja, en dan als je op 18-jarige leeftijd zo koelbloedig blijft, een groot compliment. Op Vitesse nou, is er geen ploeg, zo'n topploeg, die je punten haalt. Er valt hier niks te halen. Terwijl ze vooraf, vooraf allemaal grote mond hebben. Wat is dat nou? Nee, maar ik denk dat wij... Kijk, Vitesse heeft gewoon die wedstrijd, vind ik, gewoon heel veel geluk gehad. Wij hebben... Heel veel balverlies geleden, alleen we hadden de dag niet op dat moment. Net de creativiteit niet. Nou, zij komen in de 57 voor het eerst bijna voor de goal. Dus ja, dat zegt genoeg denk ik. Wij hebben onze kansen gehad op dat moment tegen <coughs> Vitesse. En dan kan je wel eens een keer een nederlaag leiden als je niet op een top bent. En Vitesse had dan een bonus die wel top was en die het verschil maakte. Dus als wij een goede doen zijn, dan denk ik dat we van iedereen kunnen winnen. En ook de wil op kunnen leggen. Wat is dan de rapportcijfer van deze Ajax Feyenoord? Van mijn team of van, uh, van Ajax? Ja, een 5,5. en een half. Nou, dan kunnen we nog wat verwachten, de boer. Ja, want ik denk dat we veel, veel beter kunnen uh, spelen. Dat zeg ik. Verdedigend was, uh, was het een 8, uh, maar ik vond in balbezit een 4. En van de winnende Ajax-trainer naar de verliezende Feyenoord-trainer... Ronald Koeman over de nederlaag van zijn ploeg. Het is een grote nederlaag. En die had niet zo uh, groot hoeven zijn. Maar het ligt aan onszelf. Verlies je door individuele fouten? Nou, je verliest uh, omdat je in het voetbal, vind ik, ten opzichte van Ajax uh, niet de rust en, uh, en het goch me hebt in het voetbal. Want ik kan niet zeggen dat we kansen gemist hebben, of kansen niet gecreëerd hebben. We hebben het geprobeerd, maar dan gaat het vaak om de laatste fase in een aanval. Plus het feit dat uh, we verdedigend uh, ja, te makkelijk iets weg hebben gegeven. De verkeerde terugspeelbal van Bruno, uh, de tweede call ja, dat zijn fouten die op dit niveau worden afgestraft en, uh, en dan red je het niet. Die intentie die je vooraf hebt, hè, die je ook had in uitwedstrijden bij PSV in Twente... en dat dat niet in de wedstrijd plaatsvindt, wat is dat? Kun je dat verklaren? Je wilde afjagen bijvoorbeeld hè, hier in Amsterdam, dat lukt dan niet. Wat, wat is dat? Nou, ik vind wel dat het uh, in het begin van de wedstrijd lukte. En uh, toen had Ajax moeite om, uh, om eruit te voetballen, maar ze hebben wel de kwaliteit wanneer... Uh, of bij ons, of uh, zij de ruimte, uh, eigen ruimte creëren. En dan denk ik aan de eerste call. Dat spelen ze fantastisch uit. En, en dat staat heel nauw met elkaar. Dat hebben we geprobeerd. Alleen, uh, het kan niet altijd. En uh, nou ja, dat, uh, dat onderdeel moet beter. Wat is nu de conclusie van zo'n zo middag als deze? Je verliest ook bij PSV en Twente. Dus met 3-0 nu weer. Met 3-0 ben je dan geen kampioenskandidaat? Of hoe, hoe zie jij dit? Nou, dat uh, geeft wel aan dat we, dat we in dat opzicht tekortkomen...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 Ronald Koeman, hij verliest dus vandaag met Feyenoord in de arena. PSV verloor vrijdag van Pek Zwolle en PSV gaat Erik Pieters straffen... voor diens emotionele uitbarsting tegen Pek. De verdediger sloeg in de kattenkom een ruitstuk... en nadat hij met rood van het veld was gestuurd... wat hem een hevig bloedende wond aan zijn onderarm opleverde. De wond van Pieters moest vrijdagavond meteen operatief worden gehecht... in het ziekenhuis. Een internationaal mocht gisteren weer naar huis... maar de clubleiding gaat wel maatregelen nemen tegen Pieters. Welke dat zijn, dat houdt de club intern. We gaan er zo eens even uit voor het uitgebreide nieuws van vijf uur. Daarna zijn we bij u terug. Veel terugkijken natuurlijk op het vaderlandse voetbal. We volgen Manchester United, Tottenham Hotspur voor u. We volgen natuurlijk Roda JC, dat de punten zo hard kan gebruiken. En 1-0 e voorstaat tegen NEC. En we kijken nog terug. En we hebben nog wat te goed van het EK Short -track met veel Nederlandse medailles. Kortom, blijf aan Langs de Lijn. En langs de Lijn op één.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 Of heeft u misschien een goed idee of een oplossing? Bel op werkdagen de Ouderen Ombudsman. 0900 60 80 100. Vijf cent per minuut. Of ga naar www.ouderenombudsman.nl. De Ouderen Ombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Dit is Radio 1.